Het is tien uur, Katrin een... Straatman, met het NOS Journaal. In Duitsland hebben de leden van de sociaal-democratische SPD... ja gezegd tegen een coalitie met de christen-democraten... van bondskanselier Merkel. 66 procent van de leden die hebben gestemd, stemden voor. Dat is een half uurtje geleden bekendgemaakt in Berlijn. Het ja van de SPD betekent dat Duitsland zes maanden... na de verkiezingen een nieuwe regering krijgt. De afgelopen weken konden ongeveer 464.000 SPD-leden zich schriftelijk uitspreken over het coalitieakkoord met de Christen Democraten. Record-international Wesley Sneijder stopt bij het Nederlands elftal. Hij heeft dat besloten na een gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Die heeft hem te kennen gegeven dat hij door wil met andere jongere spelers. Sneijder, die 33 is, zegt dat hij dat begrijpt. De Utrechter debuteerde in 2003 in Oranje... en speelde afgelopen november tegen Roemenië zijn 133ste en laatste Interland. Een hoge Zuid-Koreaanse delegatie bezoekt morgen de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang... om te praten over toenadering tussen de landen... en mogelijke gesprekken tussen Washington en Pyongyang. Een bezoek komt na de voorzichtige dooi tussen Noord- en Zuid-Korea... tijdens de Olympische Spelen vorige maand. Toen was de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... bij de opening van de Spelen in Zuid-Korea. De Italianen kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Belangrijkste thema's zijn de economie en de immigratie. Een duidelijke winnaar tekent zich op dit, dit moment niet af. In de afgelopen twee weken mochten er geen peilingen meer worden gehouden. Uit de laatste peilingen kwam naar voren dat Forza Italia, de partij van oud-premier Berlusconi, op winst staat. En ook de anti-establishment partij Vijf Sterrenbeweging rekent op een goed resultaat verwacht wordt dat de sociaaldemocraten van premier Gentiloni fors gaan verliezen. De stemlokalen in Italië zijn tot 11 uur vanavond open. Het weer, het is droog met af en toe zon en de temperatuur ligt tussen de 3 en 10 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, maar vannacht wordt het weer droog en klaar het op. Het kwik daalt dan tot rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgen ook droog bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Xi Jinping de macht naar zich toe gaat trekken helemaal in China... komt Jan van der Putten bij ons uh, duiden... of hij hiermee in het voetspoor treedt van de grote voorzitter Mao of niet. Uh, Sanne Verkwijn is er om te vertellen over de magische miniaturen die nu in het Katerijnenconvent in Utrecht te zien zijn. En Thomas Fazens uh, komt vertellen over de auto met het pinteren pookje... waarvan hij de geschiedenis beschrijft in De DAF van Mijn Vader. En kolonist vandaag is Nelleke Noordervliet. Maar voordat alles gaan we nu eerst naar Italië, waar vandaag verkiezingen zijn. We denken maar al te graag dat Italië achterloopt met uh, showpremiers als Berlusconi en een clown in de politiek Beppe Grillo, maar niets is minder waar, want het land loopt voorop als het gaat om de zogeheten kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Mussolini en Berlusconi hadden ondanks alle verschillen gemeen dat ze als Eerste in Europa de weg naar het volk wist te, verzinnen, te, te vinden. Althans, uh, dat menen de schrijvers van het boek Proeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond. Arthur Westijn is bij ons te gast hier in de studio. En de andere auteur, Pepijn... Cor Duvenaar is in Rome en die hebben we aan de telefoon. Ja, papijn, goeiemorgen. Uh, jullie hebben een boek geschreven dat heet Proeftuin Italië. Hoe Italië de moderne politiek, et cetera, enzo, eruit vond. Uh, is er al iets van te merken dat die kloof die de moderne politiek... de burger en de politiek van elkaar scheidt... wordt die op dit moment heden terwijl jij uit je raam kijkt dan overwonnen? Ik bedoel, loopt het storm bij de verkiezingsbureaus? Nee, het is, nog, uh, het is nog rustig. Mensen zijn vooral bezig met een... Uh zondagse uh, wandeling of uh, aan het hardlopen hier... of uh, juist cappuccino drinken. Maar de stembureaus zijn tot vanavond 11 uur uh, open... dus er is nog alle mogelijkheid om, uh, om te gaan stemmen. Ja, en, en wat is jouw indruk? Jij, uh, de, we, we, we hebben natuurlijk dat rechtse blok... we hebben dat linkse blok... en we hebben de vijf sterren. Uh, die vijf sterren, is dat een beetje het, het model... waar de rest van Europa straks ook mee gaat uh, zich moeten hoeven houden? Dus een nieuwe populistische vrolijke beweging? Ja, dat, zou, uh, dat, uh, dat verwachten wij in ieder geval wel... Wat je in Italië ziet is dat het, eigenlijk het rechtspopulisme al uh, de gevestigde orde geworden is. Die hebben al verschillende keren geregeerd. Uh, de Lega en de Berlusconi samen in de jaren 2000. Uh, en uh, er is eigenlijk een, uh, een nieuwe beweging opgekomen die zich juist daar weer tegen afzet. Uh, niet dat het uh, niet een heel duidelijk rechtskarakter heeft... maar wel heel duidelijk probeert om de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen... door het karakter van de beweging zelf. Waar directe democratie en ledenparticipatie en het meeschrijven aan wetten en wetsvoorstellen... Uh, juist heel erg centraal staat. En uh, dat zie je heel duidelijk uh, terug in Italië nu. En dat verwachten wel ook dat op andere plekken in Europa ja. ingang zal En, en, en dat, klinkt heel, heel, dat klinkt bijna dat je denkt om onze vingers weer af te likken hadden wij dat. Maar uh, is het ook werkelijk zo? Ik geloof dat jij gisteren naar zo'n bijeenkomst van die club geweest bent. Van die uh, zogenoemde vijfsterrenclub. Ja. Klopt, ja. Dit is de theorie natuurlijk. De praktijk is uh, weer barstig. Uh, niet alleen omdat uh, uh, het heel moeilijk is om het in de praktijk te realiseren, want internet is ook natuurlijk fraudegevoelig. Um, uh, er is de vraag of wie controleert eigenlijk het mechanisme waarmee burgers dan kunnen stemmen, wie, wie heeft eigenlijk uiteindelijk de touwtjes in de handen. Uh, maar ik was inderdaad uh, vrijdagavond bij de laatste verkiezingsbijeenkomst van de vijf sterren hier in, uh, in Rome met zowel de premierse kandidaat Luigi Di Maio als uh, Beppe Grillo die het allemaal uh, bedacht heeft. Uh, en je zag heel duidelijk de, de, de soort van de tweestrong waar die partij nu op staat. Met Grillo die nog echt probeerde om dat anti-establishment karakter van de partij te benadrukken. Maar tegelijkertijd die Mayo die echt probeerde om duidelijk te maken dat deze beweging klaar is om te gaan regeren. En hij kan veel gematigder toon aansloeg. En dat is eigenlijk het uh, ja, de, de kruispunt waar die partij nu op staat. En uh, waar ze hopelijk, in ieder geval het hoopte partij in ieder geval, uh, veel, uh, veel stemmen mee zullen trekken. Ja. En, en was het ook een beetje gezellig? Kort... Uh, het was een heel gemoedelijke sfeer. Er waren heel veel, uh, uh, er waren heel veel mensen. Uh, er waren ook heel veel verschillende mensen. Van zo jong tot oud. Kinderen liepen er tussendoor. Maar het is een beweging. En dat hoorde ik heel duidelijk in de speech van die Mario. Toen hij heel erg duidelijk aan jongeren appelleert. Uh, en echt een groep. Hij dat op de groep tussen 20 en 40-jarigen. Uh, die echt uh, de gevolgen van de crisis ontzettend hard heeft gevoeld. Die zich in de steek gelaten voelt door de huidige politiek. Zowel links als rechts. En die echt vooral wil van de corruptie en de vriendspolitiek in Italië. Goed. En juist aan die groep uh, wilde die echt uh, de hand reiken. Goed. we gaan uh, uh, Vanavond om 11 uur weten we uh, of deze, deze groep het succes heeft... wat ze mogelijk zouden kunnen krijgen. Uh, Pepijn, hartelijk yes. dank. We gaan nu over naar de geschiedenis... en dan gaan we meteen over naar je collega Arthur. Arthur, um, luister. Het boek heet Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond. En dat ja. als voortitel Proeftuin Italië. Uh, wij denken altijd, die Italianen die, die, die komen altijd te laat. Hè? In de hele geschiedenis komen Italianen meestal te laat. In het dagelijks leven ook. Boek, in jullie boek komen ze op, zijn ze voorlopers. Waar, waar zit dan die voorlopersrol en wat moeten we ons voorstellen... bij het uitvinden van moderne politiek... door die Italiaanse politici die jullie toch wel hebben? Ja, nou Er zijn eigenlijk twee hele duidelijke momenten... waarop je ziet dat Italië heeft voorgelopen in de geschiedenis. Dat is met het fascisme, Mussolini... en later met het populisme, met Berlusconi. Dat en zijn eigenlijk met dingen die we helemaal niet willen. Dus. Eigenlijk wel. In die zin is het ook niet per se positief hè, om voor te lopen. Ja. Het kan ook heel negatief zijn. Um, in, in die zin heeft, heeft Italië bepaalde experimenten eerder gelanceerd... Dan, uh, uh, dan elders. En dat komt volgens ons omdat uh, Italië... eigenlijk een heel erg moeizaam land is. Het is ook relatief laat ontstaan hè, als nazistaat. En euh, eigenlijk is het ook een heel erg onwaarschijnlijke nazistaat... want heel veel mensen van, laten zeggen, Venetië tot Sicilië... die horen niet per se bij elkaar. Ja. We en hebben toch, het toch over de 19e eeuw, hè, dat, ja, dat dat een, een rommeltje is eigenlijk. Precies, dat is een rommeltje. Dat wordt dan van hoogland bij elkaar gevoegd. Maar dan blijft er vanaf het begin, eigenlijk tot op de dag van vandaag... een hele diepe kloof bestaan tussen aan de ene kant de elite, de overheid... en aan de andere kant de burgers, het, het volk. En steeds proberen uh, politici die kloof te verkleinen... door specifieke experimenten te lanceren. En bijvoorbeeld hè, het fascisme en het populisme, wat we er ook van denken... het zijn in wezen experimenten geweest... om de burger dichter bij de politiek te brengen. Maar experimenten, dat klinkt bijna alsof iemand het verzonnen heeft. Van, dit gaan we eens proberen. Dat is ook zo. Ja. Ja. Wat, je, wat je ziet bij, bij het fascisme, dat is heel duidelijk een, een, een, een poging om... Hè, het fascisme komt eigenlijk voort uit de crisis... van de liberale parlementaire democratie in de, in, de, in, de, in, de, in de Eerste Wereldoorlog. En dan wordt er een nieuw experiment uitgedokterd... door Mussolini en zijn cornuiten om een heel ander model... Te, uh, te bedenken. En hetzelfde geldt voor Berlusconi. Wat hij deed begin jaren 90. Het is gewoon de macht helemaal naar zich toetrekken, wat hij in feite doet. Nou ja, dat moet je natuurlijk en doen. Het he, als je ja, je het mogelijk weet je, het maken, probleem ja. met macht is meestal dat je het niet zomaar krijgt. Dus je ja. moet een list verzinnen om je macht te krijgen. Macht ja. krijg je niet zomaar. Behalve, dit, behalve als je altijd met geweren loopt. Maar ze, het ontwikkelt zich in een democratie en later ontwikkelt zich pas tot een dictatuur. Hè? Ook Mussolini. Ja. Dus ja. hij weet die macht... Hij weet de mensen te veroveren. En dat, dat, hoe heeft hij dat gedaan? Heeft hij een bepaalde droom? Wat, wat is het geheim? Wat is de sleutel om het te begrijpen? Nou, de, de sleutel om het te begrijpen volgens ons... is vooral de crisis van het systeem dat, daarvoor, uh, dat, daar, dat daar aan vooraf gaat. Dus wat je ziet bij Mussolini... is dat eigenlijk het bestaande stelsel... dat is die liberale parlementaire democratie... niet meer werkt. Dat, he, het is helemaal gefragmenteerd. Geen enkele... Uh, Oldschool politicus is in staat om de boel bij elkaar te houden. En Mussolini die maakt van dat machtsvacuum gebruik. Heeft eigenlijk relatief weinig stemmen nog, weinig steun. Maar maakt er op een slinkse manier van gebruik om. Ook wel met geweld trouwens de macht te grijpen. En je zou kunnen zeggen, Berlusconi heeft hetzelfde gedaan begin jaren 90. Toen had je die oude partijen, de Christendemocratie. De, de communistische partij die in Italië heel groot was. Die raakte ook... De, de band met, het, met hun stemmers helemaal kwijt en euh, pardon, Berlusconi sprong in het gat. En hey, dit, dit was, dit was, nee, nee ga niet doen. ga door. Ja. Uh, Berlusconi hij, hij, sprong in het gat. gat ook, ja. ook niet per se met een, met een hele grote meerderheid aan stemmen, maar wel degene die het beste wist om die onzekerheid eigenlijk naar zijn handen te ja. zetten. En, en, en, en nu schrijven jullie dat, dat eigenlijk Italië een proeftuin is? En nou het fascisme en het nationaalsocialisme dat is niet helemaal hetzelfde, maar er zit natuurlijk een, uh, een lijn in, in ja. is een lijntje. Dat kun je ook van het populisme zeggen. Heb je dan een verklaring waarom dat dan is? het dat dan toevallig dat die Italianen hierin voorop lopen? Wat is de verklaring? Is dat, er een verklaring Dat voor? zou kunnen, maar wij denken dat er wel een verklaring is. Namelijk dat die kloof in Italië extreem groot is. Kijk, die kloof die speelt overal. Hè? Daar hebben wij in Nederland ook uh, mee te maken. Tussen burger en politicus. Precies, ja, de, en steeds de, weer hè, de, proberen mensen die kloof te verkleinen. Dat zie je nu ook discussies over het referendum bijvoorbeeld in Nederland. Maar in Italië is die kloof altijd extreem groot geweest. En omdat die zo groot is, moeten er ook meer extreme experimenten worden uitgedokterd... om die kloof te verkleinen. Althans, dat is dan de, uh, het idee erachter. Ja, en, en of het lukt is natuurlijk al maar zeker maar je ja, de vraag. Ja. Ja, van der Putten zit er met zijn vingertje omhoog. Ja, ik ben correspondent in Italië geweest in de tijd dat Berlusconi dus uh, in, in dat gat sprong. Ja. En Vooral om, om niet in de gevangenis te komen, niet waar, want anders zouden de ex-communisten aan de macht zijn gekomen. Maar uh, misschien is dat is al sprake naar mijn idee van een dubbele kloof. Het is niet alleen een kloof ja. tussen de bestuurden en de bestuurders, maar ook tussen Noord en Zuid. Zeker. En dat het zuidelijke politieke systeem... gegeneraliseerd is over heel Italië. Uh, Jan, ja. dat, dat klinkt heel fijn. Uh, ik vind het ook een prachtige zin. Het zuidelijke systeem gegeneraliseerd is over heel Italië. Ja, triantelen uh, tri tri tri en noem ook. Juist, hè? ik dat ja. Dat is wel een beetje ja. de noordelijke blik, hè? Dat, ja. dat zouden Milanese ja. of Nederlanders ook zeggen. Of dat het is helemaal, helemaal klopt. klopt. Ja. Kijk, uiteindelijk is Italië vanuit het noorden veroverd he. door, door, door, door Piemont. Maar dan blijft toch ja. de vraag... ook al zou het, is het waar dat Noord en Zuid een probleem... Dat is ja. een kloof is tussen Noord en Zuid en een kloof is tussen burger en politiek. Je moet toch steeds weer, als je als of je nou Mussolini bent of Berlusconi bent of uh, een communistische leider. Je moet iets verzinnen om de, het op zijn minst de indruk te wekken dat je er voor alle Italianen Zeker. bent. Ja. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Nou ja, Hoe is die kloof heel, overwonnen? Mussolini heel duidelijk door eigenlijk alles, de hele maatschappij vorm te geven binnen één Partij binnen een totalitair stelsel met één leider hè, met de doetje als de Oer-Italiaan. Nou, dat systeem dat, is, is, is volkomen mislukt, natuurlijk. Dat leidt ook tot een vrijbloedige burgeroorlog in Italië in de, in de jaren 43, 44. En Berlusconi heeft eigenlijk geprobeerd door te zeggen: Nou, weet je wat, ik ben ook een soort Oer-Italiaan, maar op een andere manier dan, dan, dan, dan Mussolini. Namelijk, ik weet wat Italianen willen. Hè. Die willen niet te veel belasting betalen, die willen naar, naar uh, schaars geklede meisjes kijken op tv, en die willen vooral niet te veel. Uh, uh, inmenging van de staat. Nou, ook dat systeem is mislukt, zie je. Want de opkomst van de vijfsterrenbeweging laat zien... dat het cynisme en de, het wantrouwen van de burgers... ten opzichte van de staat alleen maar gegroeid is ja. onder Berluskant. Ja, Laat nog even, want uh, je collega die zei het net al aan telefoon... een beetje kort en krachtig wat die vijfsterrenbeweging nou precies inhoudt. Maar uh, leg het nog even uit. Wat, wat is nou dan hun geheim? Hoe kunnen zij dan opnieuw weer voorloper worden van Italië... en eventueel van Europa? Nou ja, hun... Hun uh, basisidee is dat je nu als burger direct bij de politiek kan worden betrokken. Dus echt deel kan uitmaken van de macht. Door via internet je stem te, uh, te laten gelden. Hey, je, je kunt nu via hun online platform, dat heet Rousseau. Dat is ook een mooie term die eigenlijk verwijst naar het verlichte ideaal van hm. de, de, de volkswil. Uh, via het platform kun je nu, als, als je daar oops, staat ingeschreven... kun je meeschrijven aan wetsvoorstellen. Je kunt dus direct eigenlijk zelf in het parlement bijna je stem laten horen je niet in het parlement zit. Dan heb je ook geen gezeik over referendum en zo met dit, als je het zo oplost. Nou, uh, referenda zijn in Italië ook heel belangrijk. Ja. Dus dat, die, ja. die blijven ook zeker daarvan krachten. In Italië wordt bijna jaarlijks een referendum georganiseerd. En dat gaat vaak heel goed. Dat is uh, anders dan hier in Nederland, okay. daar helemaal dus, geen issue. Dus de toekomst ligt wellicht bij die vijf sterrenbeweging, waar de ja. rest van Europa van kan leren. Je moet de moderne techniek, et cetera, betrekken. Je moet de participatiedemocratie de vernieuwen. Nou, we gaan zien hoe dat afloopt. Ja. Uh, nou, we gaan je niet op een voorspelling vragen, want dat, weet ja. jij, dat is allemaal koffiedik kijken. Na toch? ze winnen of... sowieso. Maar of ze genoeg krijgen om echt te geregeren, dat is zeer de vraag. Ja, goed. Want er is het kiesysteem kies op aangepast. Het, dat het, dat niet kan. De kieswet is ontzettend ingewikkeld. Maar wat je wel ziet, is dat de beweging... ook in het verleden veel meer stemmen krijgt dan de, pollen, dan de polls, dan de uh, uh, voorspellingen aangeven. Dus, dus waarschijnlijk morgen blijkt toch dat ze meer hebben gekregen dan we nu denken. Goed, we gaan Goed. het zien. Wie het allemaal verder wil lezen, hoe het met die geschiedenis... van dat Italiaanse voorlopen zit als het gaat om populisme ja. en so weiter. lees Proeftuin Italië van de heren Auteurs. Dankjewel. Ja, en uh, het volgende onderwerp leiden we in... met een fragment uit het archief. Oh, we gaan eerst... We, ik hoor, we gaan eerst naar de sport. We gaan uh, naar China. Naar de, het WK Sprint. Goedemorgen. Ja, in Changchun. Daar zijn de WK sprint bezig. De mannen hebben zojuist de eerste 500 of de tweede 500 meter ja. gereden. Gisteren uh, werd de eerste gereden. En um, daar hebben we gezien dat de man die aan de leiding gaat... de Noor Lorensen, een aanval van de Nederlander Kjeld Nuis heeft afgeslagen. Nuis is de nummer drie in het uh, klassement... en had een hele goede 500 meter moeten rijden. In een rechtstreeks duel was uh, Lorensen sneller. 34-96 noteerde hij. Dat is niet een al te snelle tijd, maar dat ligt vooral aan de baan in China, in Changchun. Kjeld Nuis kwam tot de 35-26 en daardoor is het verschil tussen deze twee, omgerekend in het algemeen klassement, een seconde in het nadeel van Nuis. En om dat goed te maken, moet er wel heel veel gebeuren op de duizend meter. Nou is Nuis daar, olympisch kampioen, kan hij veel, maar Lorensen werd tweede op diezelfde duizend meter een week geleden in Zuid-Korea. En kan dus ook een prima afstand rijden. Het lijkt dus dat Lorensen. in in ieder geval voorblijft op Nuis. Maar zoals gezegd, Nuis is de nummer 3 van het klassement. Kai verbij, Een andere Nederlander heeft zich daartussen gewurmd of staat daartussen. Is de nummer 2 in het klassement, maar ook de afstand van uh, verbij tot Lorensen is vrij groot. 69 honderdste. En dus lijkt het erop dat Lorensen de wereldkampioen sprint gaat worden. Niks is natuurlijk zeker, maar zijn kaarten liggen er goed voor. Zometeen de duizend meter bij de mannen die dus gaat bepalen wie er wereldkampioen wordt. En ook ook zometeen de duizend meter bij de vrouwen. Dat leek een, hele spannende, een heel spannend slot te gaan worden. Uh, een strijd tussen nou, Kodaira die op de eerste plaats stond... en Jorien Temos die op de tweede plaats stond. Maar uh, Kodaira, de Japanse regerend wereldkampioen... heeft zich ziek teruggetrokken. Kodaira is er niet meer bij. En dus uh, is Jorien Termos eigenlijk al wel zeker van die wereldtitel. Want de concurrentie van uh, Brittany Bo, de Amerikaanse die op de derde plek stond... Daar moet het dan van komen, maar dat verschil is al erg groot. En Jorien Termors, Olympisch kampioen op de 1000 meter, is daar een specialist in. Dus lijkt het erop dat Jorien Termors wereldkampioen sprint gaat worden. En dat zou voor de eerste keer sinds 2004 zijn. Marianne Timmer werd toen wereldkampioen. Dat is voorlopig de eerste en enige Nederlandse wereldkampioen sprint. Maar het lijkt dat daar verandering in gaat komen als Jorien Temors zometeen de 1000 meter gaat rijden. Goed, Walter Tempelman, bedankt. En tot over een uur, dan horen we het bij die vrouw is afgelopen. Zeker. De vlag ging uit voor de grondlegger van het DAF-concern. Onder begeleiding van diverse muziekapels onthulde minister-president Balkenende het duo-standbeeld van Huub en Rie van Doorne. En dames en heren, ik aarzel niet om Huub van Doornen de Nederlandse Henry Ford te noemen. Net zo self-made, net zo innovatief en net zo doortastend. We zijn benieuwd. <lacht> Ja, Jan-Peter Balkenende was dat in 2007... bij de onthulling van een monument voor oprichter van DAF, Huub van Doorne. De Nederlandse Henry Ford, volgens onze toenmalige premier. Is dat niet wat overdreven, hoor ik u denken. Van Doornen was toch die man van dat autootje... dat al snel de naam Schudder met Jarretel-aandrijving kreeg. Niet bepaald een product dat de natie met trots vervulde. Toch is over dat autootje afgelopen vrijdag een boek verschenen... getiteld De DAF van mijn vader... maar. Het had net zo goed de vloek van de trutterschudder kunnen heten. Want dat foute imago waar de auto vanaf het begin mee te kampen heeft gehad... is de rode draad in het boek geschreven door Thomas Fasens. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Uh, de titel verwijst naar de auto van je vader. Uh, en toen ik het boek las, begreep ik dat het een Volvo was... maar volgens jou eigenlijk een DAF. Leg even uit. Mijn vader was trots op zijn, zijn Volvo 343, dat was in 1979... Maar hij zag een Volvo staan en ik zag een DAF. Want de DAF was net overgenomen door het Volvo Concern. En ze hebben de allerlaatste DAF van een Volvo sticker voorzien. En maar dat, dat waren nog gewoon diezelfde DAFs? waren DAFs DAF met wat dikkere bumpers, omdat Volvo het imago had veilig te zijn. Maar het was een DAF. Ja, ja. en jij schaamde je daar enorm voor? Ik uh, schaamde mij diep. <laughs> ik ben opgegroeid in Limburg en iedereen. Bij mij in de klas in de jaren zeventig had wel een tante die in het klooster zat... en die in een daf rondreed. En mijn vader vond dan wel dat hij een Volvo had, maar ja. ja, ja. Iedereen elders, ook jouw vrienden. Als jouw vader een keer reed naar de sportwedstrijd... die wisten dondersgoed goed, we zitten in een dafje Die hadden echte Volvos, ja, <laughs> ja zeker. zeker. Ja. Goed, de, de oorzaak van het slechte imago en dat jij je schaamde... die, die ligt, uh, begrijp ik uit je boek... Uh, al bij de presentatie van de allereerste personenauto van DAF in 1958. Hè? De manier waarop ze de eerste de fabriek uitreden. Ja, het, het, het, het was briljant bedacht, Laat, laten we dat voorop stellen. Uh, DAF dacht, er zijn twee belangrijke ontwikkelingen. Er zijn nieuwe chauffeurs... Want er waren nog niet zoveel ja. auto's. Maar we gaan massaal autorijden, dat dat voorzagen zij. En het andere is, de vrouw gaat rijden. Mm -hmm. En dat is ook een, een, een fenomenale ontwikkeling. De mobiliteit van de, de, de huisvrouw. Uh, dat, waren twee, dat hadden ze scherp gezien. Uh, dus dachten ze, we maken een auto die gemakkelijk te besturen is... voor al die nieuwe uh, chauffeurs. En om dat nou te benadrukken... hebben ze de eerste, het eerste exemplaar van die auto aangeboden... aan de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland... Uh, mevrouw Smulders-Belien. Maar mevrouw Smulders-Belien beschikte helemaal niet over een rijbewijs. Ja. Dus zij kreeg die eerste auto aan, uh, overhandigd... en stapte in en reed dat ding de fabriekshal uit. Dat is natuurlijk fantastisch, fenomenaal. Ja. Maar mensen zagen niet een wonder van techniek... en een wonder van, uh, van, van gebruiksgemak. Nee, ze zagen een auto die zelfs door een vrouw bestuurd kon worden. En dat was natuurlijk helemaal niet wat men... He, ook toen al associeerde met auto's met masculiniteit... en met, met, met, met, met, met kracht en met mannelijke... Ja, en ja, geen oud-dametje uh, oud achter het stuur... maar een jongen op de motorkap. Dat ja, was meer ja, het idee ja, in die ja, tijd. Ja, dat was het idee. Ja. En wat, wat heeft, want DAF zat direct met het slechte imago. Hadden ze dat direct door? Zijn ze direct iets gaan doen om daar weer van af te komen? Oh, ze hebben zoveel geprobeerd. Ze zijn zelfs met dat, met dat toch uitermate bedaagde en slome merk... zijn ze aan, aan, aan, aan autosport gaan doen, rallies en, en, en, en wat al niet... <lacht> Uh, ze hebben uh, films ge ge gesponsord die heel erg op de mannelijke kijker waren gericht. Ze hebben, ze, hebben, ze hebben echt hun best gedaan, maar ze zijn nooit meer van dat imago afgekomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat we DAF niet alleen met dames associëren... maar ook eigenlijk met alles wat, laten we zeggen, uh, onder een steen heeft gelegen... gedurende de mythische jaren zestig. We associëren de DAF meer met de jaren 50. Ja, ja. we hebben net Balkenende gehoord. Het ja. was heel erg ironisch dat juist hij... bij de onthulling van wat standbeeld... He, met zijn uh, toch wat naar spruitjes ruikende normen en waarden discussie... Uh, zo'n zo fan bleek van, van, van, die, van die ouderwetse, uh, truttige, uh, behoudende Nederlandse DAF. He, en, en, uh, ja, de grote verhalen die we graag over elkaar vertellen... over de naoorlogse geschiedenis... daar speelt de DAF nauwelijks een rol in. Nee, nee Jij schrijft, hè, dat het, uh, het was de auto van het klootjesvolk... Uh, maar jij bent het eigenlijk niet mee eens. En jij schrijft dan in je boek, ik citeer even... dat de DAF misschien wel meer dan Provo en de witte fiets... juist een symbool van modernisering is. Leg dat eens uit. Nou ja, het is de modernisering van mijn vader. Hè, de man in de provincie die trots was op zijn DAF. Die een heel ander uh, verhaal van de, van de naoorlogsperiode heeft gelezen dan ik... Ik wilde weg van mijn vader, ik wilde weg uit de provincie, ik wilde ja, naar de en grote en stad. En dat schiet met een daf niet op. En dat nee. schiet met een daf niet op. Nee, die, kun je, die kan je vervoeren, maar niet vervoeren, zal ik maar zeggen. Het is, nee. Ja, dus, nee, maar wat maakt het dan wel dat, het, dat jij nu tot ander inzicht bent gekomen? Nou, omdat ik bedoel, de hybris van uh, zo graag deel willen uitmaken van de grote verhalen van de geschiedenis. Dat heb ik nou wel een beetje ja. gezien. En, en het is ook... Uh, ik kijk ook met een heel ander, bijna, uh, ja, uh, bijna, uh, bijna spijtig gevoel terug op mijn vader... die ik altijd zo uh, uh, behoudend en voorzichtig en, en klein heb gevonden. Terwijl die man, het was een voorzichtige sociale stijger. Hij was onderdeel van de welvaartsexplosie van de naoorlogse decennia. Uh, en en dat, dat is een prachtig verhaal. Ja. Het levensverhaal van mijn vader is vele malen interessanter dan dat van mij. Ook al mocht ik oneindig uh, lang en, en, en, studeren... En, dat, uh, dat is bijna een algemene en menselijke ervaring van zonen... Ja, ja, waar je meestal een heel leven over doet om achter te komen. Ja. Maar, de, de, maar even terug naar dat symbool van modernisering. Want het is natuurlijk wel heel apart eigenlijk. Want wij hebben het gevoel dat we die DAF schetsen als... dat is de auto voor de mensen die eigenlijk in de samenleving niet mee kunnen komen. Dus je noemde al nonnen. Ik kende een priester die altijd in een DAFje reed. En tegelijkertijd zeg je, het is het soort symbool van modernisering. Dus mm -hmm. daar zit een soort onwaarschijnlijke tegenstelling... Nee, het, het, is, het is een symbool van mobiliteit. En mobiliteit is een cruciaal element in de, in de, in de, mm. de naamloos geschiedenis. Het, het, het verhaal van de, Huub van Doornen, de de maker van de, de uitvinder van de DAF... begint als de zoon van een smid. Dus die, die besloeg de paarden met hoeven. Ja. Maar dat deden we niet meer. Dus er moest iets nieuws verzonnen worden. Dus begon hij, Huub van Doornen, een, een, een, een bedrijfje in, in, in karren en aanhangwagens. En later werd dat een auto. En, en hè, dus de... de Letterlijk het mobiel worden en het bewegelijk worden van, van, uh, van, de, uh, van de mens en van de samenleving is, is een veel belangrijker verhaal eigenlijk dan dat van uh, provocerend gezegd, de tweede feministische golf. Ja, maar de Huub van Doorn zeg je ja, in feite. Eh, Boken en dan mag misschien wat ver gaan in het hem vergelijken met Henry Ford. Maar het is wel een soort American Dream. Een soort van, van verkrante jongen tot miljonair. Wat ja, gedaan het, heeft. het is het mooiste verhaal van, ja. van de man is op 1 januari 1900 geboren in een plaatsje dat Amerika heet. Het is een, het is een, het is een roman. Ja. Het is, het is een roman. Ja. Laten, we, la, la, laten we teruggaan naar die, die, die, moderne, die, die auto. Hè. Uh, jij hebt uh, helemaal voor in je boek ook een foto. Uh, een foto van Ed van der Elsker, Die wij allemaal kennen omdat die drie dames erop staan. Uh, drie, uh, drie moderne uh, vrouwen die de straat oversteken. Maar op de achtergrond staan ook drie auto's. En dat zijn to toevallig waarschijnlijk een eend, een kever en een Daf. Ja, en dat is natuurlijk prachtig toeval. Ja. He, dus de drie dames iconiseren de, de, de, de jaren 60. Maar die drie auto's, wat mij betreft, ook. He, dat zijn ook drie mythische, uh, wat mij betreft, de rest van de wereld zegt: twee mythische auto's en een treurige Daf. Maar die Daf is, heeft precies dezelfde gevoelswaarde eigenlijk als de twee andere auto's op die foto. Alleen. Wij zien maar één kant van dat symbool, wij zien maar één kant van dat icoon. De DAF is altijd gezien als iets dat sneu is en waar je eigenlijk van af wil. En uh, dat hebben we ook buitengewoon uh, um, um, adequaat aangepakt. In het, in het beroemde televisieprogramma Te Land, der Zee en in de Lucht waren de achteruitrijraces. Daar zijn werkelijk honderden van die auto's zijn daar aan God gereden. Ik, ik onderbreek je, volgens mij hebben wij daar een fragment van. Oh, dat Zullen is prachtig. We eerst even naar luisteren? Is goed, ja. Ja, dit wordt de mensen. Dit wordt de grote knaller van deze uitzending. Want dit zijn de dafjes. De DAFjes, die gaan met de noodgang en die gaan er enorm. Kijk even wat er gebeurt. Gaat nou ga gaat wel nou, mis. Oh. Kijk banden tegenhouden. Deze maar, dat is nog niks We worden dadelijk allemaal gaan gebeuren. Hou je voor zo'n stoel, mensen. Hey, dan gaan ze door die bocht, heen. Met snelheden van 80 kilometer gaan ze daar door de bocht, mensen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zo, kijk even wat er gebeurt. Leg hem daar maar even neer. Doe maar, mensen, doe maar. Het dak blijft heel, dus hij blijft zelf ook heel, maar die ook <laughs> zo, mensen. Ja, ja, het is jammer dat dit radio is en we de beelden niet bij hebben, want je zag die DAFjes echt aan alle kanten over het circuit van Zandvoort stuiteren. Ja, ja. ja, dit is natuurlijk een, een orgie van zelfspot. En uh, juist in zo'n programma dat heel erg de, de Nederlandse identiteit wilde uitstralen. Het werd opgenomen in, in, in kleine binnenstadjes met, met Hollandse tafereeltjes. Je zag alle gasten waren uh, witter dan wit en Nederlandser dan Nederlands. Uh, en dan in, in dat programma, dat, dat, dat, dat bedoeld is om een soort saamhorigheidsgevoel te kweken onder de, de Trosfamilie. Uh, uh, wordt een van de, van de dingen, een van de symbolen van, van, van, van naoorlogs Nederland. Wordt ja, uh, toch op een vrij uh, uh, ja, hilarische, maar ook treurige manier. Uh ja, ja, jij schrijft zelfs letterlijk, dat publiekje krijgt voorgeschoteld... de stelselmatige vernietiging van een van de iconen van naoorlogs Nederland. Zo is dat. Ja. Ja. Is het niet een klein ja. beetje overdreven? Nee, ja. Ja, dat, is allemaal om, dat is ook om een liefdesverklaring aan je vader eigenlijk. En zo is steeds. het ook. Hoeveel van die dafjes zijn er nog in Nederland? Zijn, zijn er ze nog allemaal uh, door te landen de lucht vernietigd? Nee, nee, er zijn er, er is, nog een paar uh, uh, over. Heel Galien, nee, er is één club van uh, uh, dafliefhebbers... Die, uh, die er nog 3500 rijdende houden en... Uh, dat, dat, zijn, dat zijn mensen met grote liefde voor de DAF. En daar bevindt het niet toevallig Thomas Fasens zich onder? Nee, helaas niet. Helaas niet. Nee, waar, waar, waarom helaas niet? Je kan er toch geen aanschaffen? Of... Ja, daar zou ik zo van moeten denken. Het ja. Ja, ja. is heel zuinig. Ja, maar, uh, denk je dat ze trouwens uh, ooit die status ook officieel zullen krijgen van icoon? Of zal dat imago van uh, Trutterschudder er toch altijd aan blijven hangen? Ik, ik denk eerlijk gezegd is het het interessante van dit icoon dat het twee gezichten heeft. En uh, dat zal het ook wel altijd houden. Goed. Uh, Thomas Fazens, bedankt voor je komst. Het boek heet De Daf van Mijn Vader en het is uitgegeven bij Atlas Contact. De column van Nelke Noordervliet. De straat waar we woonden was leeg in de vroege jaren 50. Totdat de familie Verkroost een auto aanschafte, geen DAF... en hem onder een pyjama verborg. Alleen in het weekend werd er mee gereden. Achter de hand werd gefluisterd, waar doen ze het van? Een klein bovenhuis, een hoop kinderen? Aha, dat was het natuurlijk. Ze deden het van de kinderbijslag. De hele straat had er in zekere zin aan bijgedragen via de belasting. En maar fokken, en maar profiteren. Zo luidde het onuitgesproken oordeel op de gezichten. In het voorjaar kwamen ze triomfantelijk de straat inrijden... met een krans narcissen op de motorkap. Naar de bollen geweest, zei wel. Hoewel, na de oorlog veel veranderde... was het nog niet de gewoonte uit je toegemeten sociale ruimte te stappen. Er lag een duidelijk raster over de samenleving... De verticale lijnen van de zuilen en de horizontale lijnen van de opleiding en verdiensten, kortom, de stand. Men zegt wel eens dat binnen de bescherming van de zuil de verschillende sociale lagen via de kerk en andere organisaties met elkaar in contact kwamen en hoe heilzaam en inclusief dat eigenlijk was. Men zegt dat de verticale lijnen een scherpere grens vormden dan de horizontale lijnen. Dat heb ik niet zo gevoeld. Het is waar dat er een zekere segregatie was. In een stad of een dorp met een gemengde bevolking merkte je dat het best. In monoreligieuze streken niet. Daar zag je geen verticale lijn in je directe omgeving... alleen de horizontale lijn. Wij zaten thuis dan wel in de katholieke zuil... maar de familie van mijn moeder was protestant en socialist. Die verticale lijn was bij ons dus al aardig verwaterd. We speelden in de straat met alle mogelijke denominaties... Die zaten wat betreft de horizontale lijn allemaal in dezelfde categorie. Geschoolde arbeider, ambachtsman, de lagere stand... met het bijbehorende perspectief van huishoud CQ ambachtschool. Natuurlijk kwam ook daar geleidelijk aan verandering in. De auto van de familie Verkroost was er een voorbode van. Onderdanigheid verdween, zelfbewustzijn en ambitie namen toe. Voorzichtig werd een grens overschreden. Maar toch bleef die horizontale lijn in stand. De nette, hoogopgeleide katholieke kinderen... bleven net zo ver buiten mijn bereik... als de rijke ongelovigen en protestanten... die ik zelfs helemaal niet kende. Ik keek een beetje tegen hen op. Zij, en dat is een eigenschap van de hogere klasse... zagen nog mij, nog de andere gewone kinderen. Ze zagen alleen elkaar... Vorige week zaterdag kwam ik bij een boekpresentatie... een aantal van die voorheen voor mij onbereikbare kinderen tegen. Allemaal oud geworden. Maar ik herkende namen en gezichten. En ik zag als het ware opnieuw die streep. Die voelbare grens van vroeger. En toen ik nog eens keek, was die weg. Ja. Mooi hoor. Ja. ja. <laughs> Het ja. was geen DAF, maar wat voor auto was het wel? Van de het was een onbestemde uh, Opel, denk ik. Ik weet het niet precies. Een Opel-kadet? Uh, nee, die was het toen nog was niet. Hoor. Nog nee, niet nee, vroeger, ja. jaren 50, was nog. Was een Opel Olympia hooguit. En dan had je de Opel-record en de Opel-kapitein. Maar daar reed je de hogere stand. in. Je hebt echt in. veel verstand van auto's en voetbal naar het schijnt, hè? Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. <laughs> Gaat de Chinese president Xi Jinping zijn roemruchte voorganger Mao achterna? Die was in de vorige eeuw bijna 27 jaar onafgebroken aan de macht. En daar zaten op zijn zachtst gezegd wat schaduwkantjes aan. En daarom is na de dood van Mao in de grondwet vastgelegd... dat een president nog maar twee termijnen van vijf jaar mag regeren. Dit weekend werd bekend dat de communistische partij... die bepaling weer uit de grondwet wil halen. Waardoor Xi Jinping in theorie eindeloos aan de macht kan blijven. Ja, dat was uh, eerder deze week op Radio 1. Uh, en het is uh, inderdaad uh, een vraag die deze week gesteld is. Dus gaat Xi Jinping, die al basis is van de partij... en van alles en nog wat, voorzitter Mao achterna... en wordt hij misschien wel de nieuwe grote roerganger. Niet alleen van China, maar ook de rest van de wereld. Ja, uh, En bij ons China-kennen Jan van der Putten... u hoorde hem net al even meepraten over Italië... waar hij lang correspondent geweest is... maar Jan is overal ter wereld geweest, behalve misschien in Volendam. Jan, welkom... Even voor de duidelijkheid, heeft, uh, heeft, zie je het nu voor elkaar? Formeel gezien stelt het ontzettend weinig voor. Want het presidentschap in China stelt bijna niks voor. Hij is alleen maar president om, andere buitenland, om buitenlandse staatshoofden op gelijk niveau Goed, te Hoe Is dit dan de toef op de pudding? Uh, het is uh, voornamelijk uh, psychologisch, naar mijn idee. Uh, hij, zijn twee groot, belangrijkste functies, hè, waar zijn macht op gebaseerd is, is in de eerste plaats... Secretaris-generaal, dus opperhoofd van de communistische partij. En de partij wordt steeds belangrijker dan de staat. En de staat is bijna weggevaard. Het is bijna alleen nog maar partij. Je kan hem niet meer van een partijstaat bijna meer spreken. Dat is één. En het andere is het opperbevelhebber... Opperbevelhebberschap van het leger. Want de macht komt uit de loop, loop van het geweer. Dat zijn Mao al nog altijd. Het leger van China is het leger van de partij, niet van de mm -hmm. staat. Maar waarom nu? Want ik geloof dat het dit weekend dan officieel bekrachtigd ja. wordt. Waarom uh, nu dan toch deze verandering? Nou, het is de een, een afronding van een, van, een, van een machtsgreep in etappes. Die eigenlijk al begonnen is de dag nadat hij in uh, 2012 secretaris-generaal van de Communistische Partij was geworden. Wat trof hij aan? Een land. Uh, dat volgens hem uh, bandeloos was geworden. Een absolute uh, um, corruptie in de partij en in het leger... En de burgermaatschappij deed ook maar zo'n beetje wat het wilde. Ja. Er waren NGO's, het maatschappelijk middenveld begon zich te ontwikkelen. In internet werden allerlei dissidentengeluiden gehoord. En daar moest een eind aan komen. Ja. Dus, dus, dus eigenlijk, was Mao heeft ook in zijn rode boekje een heel hoofdstuk tegen de liberalisering, tegen liberalistische tendensen. Die nam dus Xi kennelijk waar, maar zit daar dan eigenlijk ook gewoon ordinair achter van: ik wil de macht en alle oppositie uitschakelen en de burgers weer in. Uh, tot een soort onderdanen maken van één partij. Ja, en van de keizer, en dat is hij, hij zelf dus. Er zit een, uh, een ander argument bij... en dat is dat uh, China sinds Deng Xiaoping... Hè, de, de, de, de aardvader van de economische hervormingen... dat, uh, dat China erg gedecentraliseerd is. Uh, de lokale machthebbers... en uh, hoe het, allerlei apparaatschiks in allerlei instanties... die konden doen en laten wat ze wilden. Dat heeft China geen windeieren gelegd... want daardoor kon er een hele snelle economische ontwikkeling plaatsvinden... die niet via de centrale, trage bureaucratie liep. Maar dat is uit de hand gelopen. Ze deden maar wat ze wilden. De bergen zijn hoog en de keizer is ver. Dus uh, Xi dacht op een gegeven moment... we zijn nu in een nieuwe fase aangekomen. Het moet weer gecentraliseerd worden. Ja, en, en, ja, en, en onder het mom van corruptiebestrijding heeft hij... Inderdaad, orde op zaken gesteld. Ja, en het gekke is dat we een tijdje gedacht hebben dat deze man een soort hartdemocratisch nou ja, overdreven, maar last had van democratische aanvechtingen. Wat, wat, wat is het van man? Waar komt hij vandaan? Ja, dat heeft hij van zijn vader. Hè? Zijn vader was een van de medestrijders van Mao, van Mao echt een aartsvader van de Chinese Communistische Partij, die later bij Mao, zoals zoveel, in ongenade is gevallen. Maar daarna, na de, uh, de dood van Mao, is hij gerehabiliteerd... en vice-minister van Economische Zaken geworden, geloof ik. In ieder geval een hele belangrijke figuur... in de economische, meer liberale hervormingen van Deng Xiaoping. Dus toen dacht iedereen dat dat liberalisme van de vader... wel op de zoon het prinsenkind, Xi Jinping... Mm hij -hmm. behoort tot een rode aristocratie, zoals dat heet... zou overslaan. Quot non, he. Hij zelf is eh, tijdens de culturele revolutie... toen zijn vader in ongenade was gevallen... is naar hij het, naar het binnenland gegaan. Moest gaan. Heeft hij later opgevat als een... Fantastische leerperiode waarin hij echt kennis gemaakt heeft met de armoede en een man van het volk is geworden. Ja, hij is, hij is Mao daar dankbaar voor. Hij is Mao ontzettend dankbaar. Of een maal geen kwaad woord. Dat weet eh, je toch niet? Geen ja. kwaad woord. Hij is, daarna is hij naar Peking gegaan, maar toen kwam de keus: blijf ik in Peking carrière maken of ga ik de boer op? Hij is de boer op gegaan. dat wil zeggen, hij heeft de ene functie na de andere in het binnenland aangenomen. En zo heeft hij langzaam. Van echt van heel laag heeft hij carrière gemaakt. Overal vrienden gemaakt. Hij was al, toen zijn vader aan de macht was... was hij al secretaris van een belangrijke generaal. Heeft hij enorm goede contacten met het leger aan overgehouden. He, vandaar dat hij veel meer invloed heeft in het leger dan zijn voorganger. En langzamerhand steeg hij in de hiërarchie. Werd partijsecretaris van de ene belangrijke provincie... naar de ander. Nou ja, en die mensen maar, die hij toen heeft leren kennen... die zitten nu op belangrijke posten. Dus, dus, dus eigenlijk heeft hij het een beetje zoals Joop Soetermelk... ooit wereldkampioen werd... Met, door te, stiekem uit het peloton te sluipen in de eindsprint... heeft hij een soort, soort veldbedje gelegd... voor zijn eigen macht. Ja, ja, zie Zoetemelk. Ja, ja. Maar Zoetemelk ja. Maar, maar werd altijd tweede, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> Mao, je noemde al het... Is, is, is, is dat een groot voorbeeld van hem? Wat heeft hij geleerd van voorzitter Mao? Uh, in, in ieder geval een, uh, laten we maar zeggen, een maatschappij die in één hand werd gehouden, ge uh, zwaar gecontroleerd werd en nog idealen wist uit te dragen. Nou, kan je natuurlijk het Maoïstische China niet meer vergelijken met het China van nu, want Mao, het Maoïstische China was straatarm met dat spartaanse communisme. Tegenwoordig hebben we het Chinese socialist of het socialisme met Chinese karakteristieken en in de Grondwet wordt nu deze week ook toegevoegd het denken van Xi Jinping over het Chinese socialisme met, over het socialisme met Chinese karakteristieken... voor een nieuw tijdperk. Dat is het officieel. Ja. En uh, komt daar dan ook zo'n klein boekje uit... wat alle Chinezen uitgereikt hebben? Nee, nee, nee er, is, er zijn al hele grote boeken uitgekomen. En dat heet uh, het, het, het, uh, het Bestuur van China. En dat wordt in vele talen vertaald. En nu net het bericht dat al in, in, in vier maanden tijd was... van de Engelse editie, waren er 13 miljoen exemplaren verkocht. Nou ja, dat moet, mogen we met hele dikke kort... Nemen, natuurlijk. Maar en is nu de, dat wat we over China horen, dat als je drie keer op straat spuugt als Chinees, dat dan je loopbaan en je leven naar de donder is. Hoort, hoort dat ook bij het nieuwe denken van Nou, Het, het, het controlesysteem. Hè, de, de maatschappij moet onder controle worden, ge, worden gebracht en gehouden. Het is altijd zo geweest, ook onder, onder de keizers. Maar dat heeft de communistische partij veel meer. Want niks is erger dan dat de maatschappij in beroering komt. Want dan kan er een opstand komen. Zoals de opstand van Mao. Hè, de laatste grote boeren, boerenopstand. Dus je moet op de een of andere manier proberen... de mensen onder controle te houden. En tegelijk de oorzaak van die opstand... Onvrede wegneemt, proberen weg te nemen. door de armoede te bestrijden. Nou ja, ze hebben 700 miljoen mensen hebben ze uit de ergste armoede getild. Maar er is nog, de, de afstand tussen rijk en arm is, is eigenlijk veel en veel groter. Ja, want dat geworden. heeft hij ook verklaard. Hè? We gaan de armoede opheffen. Ja, dat is een van de drie, van de drie ja. bela belangrijke punten. En hij heeft nog zoveel te doen. En dat is misschien de diepste reden van die machtsgreep. Van, er, moet, er moet nog zoveel gebeuren. De Chinese droom hè, van China, die definitief een einde heeft gemaakt aan de uh, aan de vernedering waarvan het vroeger. Het, uh, zo het slachtoffer is geweest van de westerse grootmachten en, uh, en, ja en Japan. En uh, China, dat zijn, uh, uh -huh. zich op het wereldtoneel wil fantastisch heeft gemanifesteerd. Buitengewoon assertief, om niet te zeggen agressief. Kijk, kijk wat er in de uh -huh. Zuid-Chinese zee aan de gang is. In de Oost-Chinese zee, nu weer met India. En het gaat maar door. Ze willen de Verenigde Staten uit dat hele gebied terugjagen. En uiteindelijk gewoon de nieuwe wereldmacht ja, worden. Maar is dat inderdaad het doel? Eerst de grote roergangen zijn van heel China, wat Mao was. Uh -huh. is, moeten we Inderdaad vrezen dat hij de grote roerganger van de wereld wil worden? Ja, op zijn manier wel, ja. Op ja. zijn manier wel. Uh, hij zegt altijd dat China absoluut niet het doel heeft om zijn politieke ideeën aan de wereld op te dringen. We hoeven echt niet allemaal Confucianisten te worden, en, of communisten en zo. Als we China maar respecteren. Ja. En als ze dat niet doen, bijvoorbeeld als we de Dalai Lama ontvangen, uh, of uh, we, we publiceren kritiek in onze pers, of, dan komt de lange arm van China in actie. En die zie je nu in een hele hoop Landen. Ja, want wat moeten moet we er ons zorgen over maken? Ik las in een van de kranten deze week... Uh, uh, Xi is gevaarlijker dan Poetin. Ja, Poetin is niks als een dwerg natuurlijk. Ah. En, <laughs> en, ja, nee, want die economie stel van, van Rusland stelt, stelt natuurlijk ook ontzettend weinig voor. Uh, Poetin ja, hij zeggen, is bezig in Syrië. En ik bedoel, militair hoort hij zich natuurlijk. En China doet uh, Nee, natuurlijk uh, doet is hij is ja. is is daar bezig. Maar hij ja. heeft niet de capaciteit uh, om echt een wereldmacht te worden zoals xi jinping die heeft en wat is het geheime of helemaal niet meer geheime wapen van xi jinping dat zijn die nieuwe zijderoutes ja. van meer dan 60 landen die eigenlijk een soort annexen worden van de chinese economie ja. nou ja en een economische afhankelijkheid schept ook politieke ja, je, afhankelijkheid je bedoelt gewoon dat china Overal de infrastructuur verzorgd in allerlei derde, voormalige derde wereldlanden, wegen bouwt so enzovoort. ook so in Europa. Ja. Ze zijn ontzettend druk bezig in, in, in, in Midden- en Oost-Europa. Ook landen dus die lid zijn van de Europese, Europese Unie en doen dat buiten Brussel om. Wat Brussel helemaal niet leuk vindt. Dus natuurlijk. eigenlijk doet Siem, doet wat hij, zoals hij zijn partijcarrière gemaakt heeft, dus zo overal een bedje te, te, te spreiden en te leggen, dat hij ze nu over heel de hele wereld dan doen via die zijderoute. Ja, en dat, daar heeft hij dus tijd voor nodig. Dus daarvoor moet hij eigenlijk om beperkt aan de macht blijven. Juist. Jan, ja, ja, want, uh, hoe, hoe oud is die eigenlijk? Nou, hij is pas 64. Dus. Pas 64. Ja, ja, Maar is er, is er nou ook <laughs> nou, ja, een persoonlijkheidscursus, persoonlijkheidsverering, uh, als bij Mao is, de, is? dat in China aanwezig? Ja, waar? ja, ja, ja. Nee, euh, ze begon al met euh, uh, uh, Xi Dada, betekent uh, iets van uh, grote papa, papa Xi. De, de, de vader van het grote Chinese gezin. De, de keizer is inderdaad de vader die goed en rechtvaardig voor zijn kinderen zorgt. Uh, je ziet overal badges en overal opgepoetste portretten part uh, van hem. Nee, de media staan er echt helemaal vol van. Een journaaluitzending is heel moeilijk om een onderwerp te hebben zonder Xi Jinping erin. Ga zo maar door. Ik geloof dat bijvoorbeeld ook het, het, een afbeeldingen van Winnie de Pooh niet mogen. En dat heeft ook Nee, ook Nee, nee, voor kritiek wordt ziek. Hè, dus dat, <laughs> dat, dat, dat kan niet. En Winnie de Pooh lijkt ontzettend op Xi, op ja, Xi Jinping. En die wordt dus... <laughs> Erg gecensureerd. Gesen maar dat is toch een heel lief beertje, of niet? Ja, ja, ja, maar hij lijkt te veel. Hij is misschien iets te aardig. En dat kan, dat kan niet. Maar oh, de censuur is op het ogenblik buitengewoon sterk. Het woord N, de letter N, is op een gegeven moment in de Chinese Twitter, is, uh, is, is weggecensureerd. Omdat N tot de N de macht kan betekenen. Dat wil zeggen voor altijd aanblijven. Dus dat mocht niet. Troostbestijging, al dat soort woorden, toespelingen, mocht, al, mocht allemaal niet. Nee, als je wat van censuur wil leren, ga dan even naar ja. China. En mij het verontrustende hiervan is natuurlijk dat we altijd hebben, of wij, maar in het Westen hebben gedacht... ons model is het model voor de wereld. En misschien wordt het model voor allerlei armere landen wel China. En dat is misschien het meest verontrustende. Of ja, nou, kijk, met dank aan, aan, uh, aan, hoe heet die man ook weer, Trump geloof ik... en, en, en alle andere ondermijners van de democratie... springt de dus, Xi Jinping weer in dat fameuze gat natuurlijk. Hè? Jan, dank je Hartelijk OVT een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, vanaf deze week is er in het museum het Katerijnenconvent in Utrecht... een bijzondere tentoonstelling te zien. De expositie over middeleeuwse tekeningen oftewel miniaturen. Wie er rondloopt, kruipt vanzelf in de huid van de middeleeuwse mens. En dan met name in die van de man. En Heel soms ook in die van de vrouw die al die kleine plaatjes tekende. Ja, en bij ons zit middeleeuwenkenner Sanne Frequen. Zij bezocht de tentoonstelling en ja, zij loopt over van enthousiasme, geloof ik. Uh, vertel, wat heb je gezien en hoe geweldig of hoe leuk is het? Nou, ik ben inderdaad heel enthousiast. Want uh, al mijn persoonlijke idolen zijn vrijgelaten uit het uh, diepe, donkere depot. Uh, je kan in het Katerijnenconvent nu echt de topstukken van de middeleeuwse kunst zien. En uh, dat zijn hele kwetsbare stukken. Dus die zitten normaal gesproken altijd veilig opgeborgen. En je moet er zes aanvragen indienen en op je blote knieën smeken. En een hele goede reden hebben om die te kunnen zien. En daar kan je dus nu gewoon doorheen lopen. En met je neus bovenop uh, zitten en kijken. Dus ik ja. ben heel enthousiast. Ja, ja. Dat Miniaturen, gewoon even voor, de, voor, uh, voor ons allen. Wat zijn het weer? Eens? Een miniatuur. Nou, het woord ja. zegt het al, hè, mini. Uh, jullie zeiden al kleine tekeningetjes en dat is wat het zijn. Het zijn eigenlijk mini-schilderijtjes. Stel je voor dat in de oudheid uh, uh, schreef men zijn tekst op boekrollen. Mm -hmm. Nou, dat zijn rollen van 10 meter lang. Dat is hartstikke onhandig. Dus op een gegeven moment krijgt iemand het lumineuze idee om daar een codex, een boek van te maken. En uh, in die uh, drang om te structureren... gaan ze dus ook miniaturen en andere dingen inzetten... om die informatie een beetje te ordenen. En dat is dan in eerste instantie wat het is. Een manier om te laten zien waar je bent in de tekst. Dat doen ze met rubrieken, met miniaturen. Uh, maar ook met uh, mooi vert, uh, versierde hoofdletters. En uh, die, uh, die miniaturen die worden eigenlijk steeds mooier. En die gaan ook andere doelen dienen. En dan wordt het een plaatje bij het praatje. Dus een, een, een extra verduidelijking van de tekst. Maar er ligt bijvoorbeeld in het Katharijnenconvent ook het zogenaamde Egmond Evangeliarium. En daar, dat is het eerste manuscript waarin Hollanders staan afgebeeld. Ook 10e eeuw, hè? eeuw. Uh, dat is Graaf Dirk, Dirk de Tweede en zijn vrouw. En zij hebben dat, uh, dat boek hebben ze aan de Abdij van Egmond geschonken. En zij staan daar zelf in. Je kan hun zien terwijl ze een boek op het altaar uh, uh, neerleggen van die uh, Egmond Abdij. En terwijl ze het aanbieden aan uh, uh, Adelbert, de heilige van die, uh, van die Abdij. Ja, en, en nee, dat klinkt. We kunnen niet wachten. Nee, ja, nee ik verwacht zien. jou volgende maar, week ja, hoor. Ja, ja, ja, natuurlijk. Maar even, even want je, je, je roert er al aan. Dus die, die, die, die miniaturen werden, ge, zoals we altijd denken, gemaakt door monniken. Hè, die mm -hmm. dat in, in een boek bijtekenden, et cetera. Maar als ik het goed begrijp, werden ze ook gemaakt door bedrijfjes. Ja, dat klopt. Bij uh, uh, die productiecentra, de zogenaamde scriptoria. Uh, denken wij vaak aan de naam van de roos, hè? Umberto Eco. Mm -hmm. uh, ik denk een beetje aan Sean Connery, persoonlijk. Uh, en dat is natuurlijk ook hoe het, hoe het in veel gevallen ging. Hè? Van die scriptoria met monniken of met nonnen. Die zitten daar, uh, zitten daar te schrijven. Uh, maar gaandeweg uh, uh, komt er eigenlijk een nieuwe doelgroep voor die boeken. Want naast de religieuze, de kloosterlingen die die boeken gebruikten, uh, wordt ook uh, de, de adel een belangrijke, uh, belangrijke afzetmarkt. En met uh, de burgerij die meer geld gaat verdienen, willen zij ook die boekjes. En wat je dan krijgt, is dat je dus niet alleen maar die, uh, die scriptoria hebt... maar dat je ook leken ateliers krijgt. En dat zijn echt ateliers in de, uh, in de stad uh, uh, die boeken gaan uh, produceren. En we weten in een aantal gevallen weten we wie dat geweest zijn... Dan, uh, uh, het meest bekende zijn misschien wel de gebroeders van Limburg. Maar bijvoorbeeld ook Jan van Eyck heeft miniaturen, uh, miniaturen gemaakt. En soms weten we het niet. En dan krijgen die uh, meesters krijgen een noodnaam. En dan kan je dus bijvoorbeeld de meester van uh, uh, uh, Catharina van Kleef hebben. En dat is dan een meester die wordt gekoppeld aan een boek. Maar daarvan weten we niet precies uh, wie, wie het was. Dus enerzijds inderdaad die scriptoria, de naam van de Roos. Maar anderzijds ook gewoon leken in de stad die een gat in de markt zien. Ja. En die gaan produceren. En wat zijn nou de topstukken? Ik het goed begrijp, liggen er een aantal prachtige getijdenboeken... waarin we denken... ja, vertel eens, wat, wat, wat, wat zijn de topstukken? Nou, je hebt, je hebt eigenlijk twee soorten boeken liggen in het katharijn. Ik vind. enerzijds die boeken voor die religieuze doelgroep. Hè, religieuze boeken. Nou, Stel je daarvan voor dat een hele hoop van die boeken geschreven zijn in het Latijn. Want die werden gebruikt voor de mist. Die werden gebruikt door religieuzen. Uh, uh, dus dat is een, een heel, belangrijke, heel belangrijke groep. Nou, daarvan liggen prachtige Evangeliaria. Ik noemde Egmond uh, noemde ik natuurlijk al even. een Evangeliarium is een boek waarin de vier evangelieën uh, staan. Met soms wat commentaar erop. Maar uh, binnen die groep boeken vallen ook de zogenaamde getijdenboekjes. En uh, dat zijn hele bijzondere stukjes zijn dat. Want stel je voor in de middeleeuwen willen op een gegeven moment mensen de kloostergetijden gaan volgen. Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kan in een klooster gaan. Maar ja, als je heel veel geld hebt en, uh, uh, en veel macht, dan is dat misschien niet heel Opportun. Dus dan ga je zelf die kloostergetijden uh, volgen. En dan bestel je zo'n getijdenboekje. En in ja, de getijden. Het, het zijn bidmomenten het zijn op de, de dag. Ja, hè? de metten ja. en de vespers ja. en de louden. Ja, en ze niet de um, waterstanden. Dat, het uh, zijn niet... Nee, <lacht> nee, niet bevloed inderdaad. Zou het, snel, <lacht> zou het snel vol zijn, het boekje? Um, Eigenlijk een mooie tekening. Maar er staan, er staan ja. ook. Uh, staat bijvoorbeeld ook een dode officie. Uh, staat, daar, uh, staat daarin. En daar staan dan afbeeldingen. Afbeeldingen bij zodat dus iemand. en dat zijn ook vaak vrouwen, zijn dat. Uh, die kloostergetijden zou kunnen volgen. En dat zijn hele mooie, echt nou, kunstwerkjes, echt kunstwerkjes. Want die uh, werden door de toplaag van de samenleving besteld. Daar werken inderdaad mensen als Jan van Eyck, werken daaraan En stel je voor, die boekjes, die hebben altijd dicht gezeten. Want je, je, een boek sluit je en dat blader je af en toe eens door. Dus waar je bijvoorbeeld nu, als je in een kerk bent en fresco's bekijkt, denkt, nou, het ziet een beetje flets uit. Die getijnenboekjes, die knallen van de kleur en van het goud. En het is echt... Bijna overweldigend als je daar, uh, als je daar doorheen, doorheen Ik, wandelt. En mijn absolute, absolute topstuk, uh, topstuk <laughs> mijn moment van historische sensatie... is de Spiegelhistoriaal van Jacob van Maarland... Uh, Jacob van Maarland is de eerste die een wereldkroniek heeft geschreven in de volkstaal. Dus dat is een boek dat is niet in het Latijn geschreven voor een kerkelijk publiek. Maar dat heeft waarschijnlijk gediend ter educatie van graaf Floris de Vijfde. Graaf van, uh, graaf van Holland. En... Um, ja, dat is zo'n bijzonder boek. Daar zitten zulke bijzondere miniaturen in. En mijn lievelingsminiatuur is helaas niet te zien. Maar je kan hem online kan je hem doorbladeren via de website van de KB. En ik ga toch even vertellen om aan te geven de mate van miniatuur. Of de mate van detail in die miniaturen. Want dat is namelijk de miniatuur met het sterven van Karel de Grote. En voor Karel de Grote, weten jullie misschien, gaat de legende dat hij zittend. Uh, begraven is. En dus die miniaturist heeft Karel de Grote dood afgebeeld... met zijn ogen dicht, zittend. Maar daar heeft hij een probleem. Want ik weet niet of jullie wel eens geprobeerd hebben... om een lijkrecht op te zetten. Dat zie je soms wel nou, eens in... regelmatig. <lacht> met... meestal niet <lief> <lacht> regelmatig. Af en toe. <lacht> maar je kan je misschien voorstellen dat dat heel onhandig is... want die valt om. Dus wat ja. heeft die miniaturist gedaan? Die heeft een kettingje getekend achter de nek van Karel... zodat hij dus rechtop blijft zitten. Een zien. soort strop. Een, ja, een soort, maar wel een mooi gouden ketting. Ja, is een chique ja. strop. Maar dat is dus de mate van detail. Nou, en in het Catherine Convent kan je naar de miniatuur van Godfried, de, uh, Godfried van Bouillon kijken. Ja, de, de Eerste ja. Kruistocht. Nou, en je, kan, ja, je kan er een ja. uur met je neus ja. boven hangen. En het was nog heel rustig. Dus als je snel ja. gaat, dan kan je ook echt en, en, een uur. En die boeken boven kun je ook. Je kunt, misschien, je kunt die boeken ook vasthouden. of je kunt ze achter een vitrine zien liggen. Hoe, hoe, hoe, hoe? Nou, ze liggen in een vitrine. Maar stel je voor dat die vitrine. nou, die is pak een beetje 30 centimeter hoog. Dus je kan er echt met je neus. Uh, met je neus op. En een van de redenen dat ik dit zo'n goede tentoonstelling vind... is dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag uh, ligt. Ik heb een, uh, een vuistdikke catalogus voor mijn neus liggen uh, hier. En een van de dingen die ze hebben gedaan... is uh, technisch onderzoek naar die miniaturen. Ze hebben met infraroodreflectografie naar die miniaturen gekeken. En dan kan je dus de ondertekening... dus de tekening die de miniaturist heeft gemaakt voor het opzetten van die miniatuur kan je zien, nou, dat is echt een van de eerste keren... dat het op deze, uh, uh, in deze vorm op deze miniatuur is toegepast. En dan kan je dus bijvoorbeeld de aanwijzingen zien. Want stel je voor, de hoofdminiaturist die tekent... en die zet wat aanwijzingen, hier rood, hier blauw... Uh, of er wordt even wat verbeterd, en dat kan je terugzien. En ze hebben dat onderzoek hebben ze vertaald... In een soort van uh, belevingsgebeuren uh, uh, uh, in die tentoonstelling. En daar ben ik normaal gesproken niet zo'n fan van. Maar nu wel. Want je kan dus uh, de stappen die een miniaturist zet voor het maken van zo'n miniatuur. Kan je dus... Uh, zelf zetten. Dus je kan zelf aan de slag met uh, knippen ja. en plakken. En, uh... en als we het goed begrijpen, heb jij ook een miniatuur gemaakt. <laughs> ja. En die heb je bij je. Zou je hem even willen ja, laten zien? Ik ben uh, heel blij uh, dat we op de radio zijn, ja, want mijn ja, artistieke nee, maar goed, talent is... Uh, hou hem even omhoog, dan ik we hem toch even, even omhoog. Zien. Dit is een heel eclectische combinatie van een, uh, een, uh, een ridder uit de Spiegelhistoriaal met een zogenaamde uh, um, ah, hij ziet er best bloemen, goed uit, hoor. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En die hangt normaal thuis op de ijskast? Die hangt uh, uh, thuis op de, op de ijskast uh, heel, heel even. Ik probeer hem heel snel te verdonkeren, manen. Oh ja, <laughs> zou ja, bedankt, het is nog uh, te zien tot uh, 3 juni. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met Jan Bank over de Hitlerklok... die in Duitsland blijft luisteren. Tot zo, tot na het nieuws. NPO Radio 1. Deze week in De Pestribune. Weerman Marco Verhoef heeft een hectische week achter de rug. Met Siberische gevoelstemperaturen, koude records en schaatskoorts. En het is ook nog eens een keer koud. En René Haken is sinds kort trainer van Cambuur-Leeuwarden. Eerder dit seizoen werd hij aan de kant gezet bij FC Twente. Haken staat bekend als een man van weinig woorden. Nee... In kassie kijken, afscheid nemen van Mies Bouwman. Op NTO Radio 1. De perstribune, zo meteen, van 12 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Ja, ja, uh, check, ja, even kijken, ja, oh, klopt ook, Jep, dat moet nog even checken, ja, klopt. Het is dit jaar weer gelukt om uw belastingaangifte completer in te vullen dan ooit. Maar wij kunnen ook niet alles weten. Dus kijk goed of uw aangifte volledig is, voor u hem verstuurt. Kijk op Belastingdienst.nl/slash aangifte. Vraag een schilder wat DAB Plus is, en je hoort. DAB Plus, ja, dat is die nieuwe lak met, met, met een dubbele UV-coating, toch?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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl. Vanavond begint de nieuwe reisserie van de VPRO over Zuid-Amerika. Hier begint mijn reis door de langste bergketen ter wereld... die door maar liefst zeven Latijns-Amerikaanse landen gaat. Stef Biemans bezoekt de inwoners van een continent vol tegenstellingen. Vanaf vanavond om kwart over acht op NPO 2... over de rug van de Andes.